Gestart. Maar nu eerst het NOS nieuws van 2 uur. Goedemiddag, ik ben Biem Buijs en dit is het nieuws van NOS op 3. Duitsland is op weg naar een hardere lockdown. Een groep belangrijke wetenschappers zegt dat de maatregelen strenger moeten, anders krijgt het land het virus niet onder controle. Je hoort correspondent Judith van de Hulsbeek. Volgende week, maandag al, zouden de scholen weer dicht moeten. Um, die zouden dan nog even over kunnen gaan op online onderwijs, maar er wordt ook wel gesproken over het uitbreiden van de kerstvakantie en een maatregel die ze aangeven die ook echt wel veel impact zou hebben... is dat ze zeggen dat na kerst alle winkels weer dicht zouden moeten. Het is een advies. Of echt het hele land weer strengere regels krijgt, is nog even afwachten. In Duitsland testen nu elke dag zo'n 20.000 mensen positief. En het worden er maar niet minder. Hoe de coronaregels er in Nederland rond kerst uitzien, dat horen we vanavond. Dan geven we premier Rutte en minister De Jonge weer een coronapersconferentie. Heftig ongeluk op een bouwplaats in Zutphen in Gelderland. Er is bij, bij iemand overleden. ...gaat om een man die zou naar beneden zijn gevallen vanaf de vierde verdieping van een nieuw appartementencomplex. De hoogste berg ter wereld is nog iets hoger dan gedacht. De Mount Everest is 86 centimeter hoger. China en Nepal hebben hem opnieuw laten meten... ...en komen nu tot de conclusie dat de Mount Everest 8848 meter en 86 centimeter is. Een arrestatieteam heeft vanochtend zeven mannen opgepakt voor een reeks overvallen op bekende Nederlanders. Ze zouden onder andere Nicky Tutorials thuis met een wapen hebben bedreigd en sloegen met hamers in op de auto van René van der Gijp. Die auto bleek gepanserd te zijn, vertelde hij bij RTO Boulevard. En nu kon ik wegkomen, dus er is in principe niet veel gebeurd. Het was gewoon een mislukte overval. Maar hoe kom je aan een gepantserde auto, joh? Ja, geen idee, liever. Die heb ik twee jaar geleden gekocht. En ik wist echt niet dat dat, uh, dat, dat er allemaal op zat. Toen je wilde je Rolex, geloof ik, hè? Nou, dat denk ik, ja. Ja, maar je hebt er niet meer om? Nee, ik ga er niet meer om doen, ook.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 ZFM, dit is kerst met ZFM, met men nu, ZFM, luncht. Ja, gezellig, dames en heren, lieve luisteraars, uh, welkom terug in de tweede uur op deze dinsdagmiddag. Uh, Jan aan deze kant, Loes aan de overkant en uh, we gaan uh, ook het tweede uur proberen wat uh, leuke muziek voor u te draaien, wat uh, wetenswaardighetjes uh, de eten in te slingeren en uh, ach, wat allemaal nog meer voorbij komt. Dus uh, gaat ook nog het weerbericht doen verderop neem ik aan. Dus ja, ja, ja, ik ga kijken wat het weer doen. Ik ga Gaat eventjes. Uh, kan gezellig zijn. Ik ga de leukste eruit zoeken in ieder okay. geval het, die het mooiste weer voorspelt. Nou, we gaan met een beetje, een beetje, humor maar beginnen. En dan nu een fragment in de categorie er is er een jarig. Hoera, hoera. Ja hoor. Ik heb goed. Eens ja, even wacht. Je weet nooit precies wanneer het belt natuurlijk. Hallo. Langzaam benad Leopold, Frederik, Julius, Koot, Karel, God, Vred, Piet, Ja, goed. Langzaam Leopold, Frederik, Julius, Koot, Karel, God, Vred, ja. Piet, Hoogheid, hoogheid, goedemorgen. Langzaam benad Leopold, Frederik, Julius, Koort, Karel, God, Vred, Ja, hoogheid, hartelijk, goedemorgen. Langzaam, ik ja. leven in de grond. Ja! Heel mooi! Uh, hoogheid, hartelijk! En de glorie! maar door, hè! Oh, hoogheid. Wat? hoogheid, wat gebeurt er allemaal? Ja! Ja. Dat was de luchtpijp, die schiet op halen als er te veel lucht bij komt. Ja. Dat, dat, dat dacht ik al. Zeg, uh, hoogheid, hartelijk gefeliciteerd! Ja, goedemorgen! is dan een goede morgen! Ja, hartelijk gefeliciteerd met uw verjaardag! Hartelijk dank. Ja, graag gedaan. 88. En ik ben vandaag inderdaad. Ja. 88 jaar. Dat wil ik zeggen, 88 jaar alweer. Ik geef de luchtpijp nog lang niet aan maten. Nee. Nee, dat is heel goed dat u dat is een hele goede. instelling. Hoogheid! Zo mag maar... het doorgaan! Ja! Ja, ik uh, zet momenteel in mijn uh, nieuwe speeltuik. Ja. Een prachtige, groot nieuwe Ferrari. Ja, ik zag het in de krant. Ja, ik stond in de krant. hè. Prachtige dat... Ferrari ja. van. Ja. Zes ton. Zes ton. Dat kost een vertuiging. Ik kon hem goed inruilen, dus ja. ik dacht meteen omzetten. Goed inruilen, ja, dat is ja. Verstandig om dat te doen. Nou, dat is inderdaad... Ja. In een hele mooie wagen met een ja. krokodillenlederen stuurwiel. Ja. Een prachtige buffellederen bekleding. Buffellederen bekleding nog wel, zegt jongen. Ja. Het is ook. Ja. Ho Hoogheid. Ja. Uh, heeft u verder nog uh, leuke cadeaus gekregen? dan heb ik ook een... Uh, Videoban gekregen van de laatste operatie. Dat is een uh, videoserie. Ja. Van 10 video zo 10. Delen. Prachtig. Met uh, commentaar van Ria Bremer. Zo. Lekker ding. Die, die, nou, 30 uh, dat, dat, jaar alleen. Nou, eh, uh, hoogheid. Uh, <lacht> Dan heb ik, uh, ja, heeft u geen taart gekregen Ja. Uh, van die oude taart heb ik een hele mooie startdaad gehad. Nee, nee, nee, nee. Of u een taart gekregen heeft. Een taart. Ja. Ja. ja. Ik heb ook een hele mooie taart gehad. Ja. Het is helaas al ingestart, maar veel te veel op de taart. Ja, ja. En verder heb ik een prachtige nieuwe halfdaad. Een golfte. Oh ja, want u ja. golft, golft heel graag, uh, geloof ik. Uh, go ja. Of golf. Ik ben inderdaad bijzonder graag een potje golf. Ja. Op de golfbaan. Ja. Wat, wat, wat is nou zo uw handicap? Uh, ik heb de laatste tijd ontzettend last van de rug. Dus. Uh, een lekker nummertje ook. We gaan, uh, ja, we hebben al gezegd, wat kerstnummertjes draaien zo tussendoor en uh, ook een Nederlandstalige. En we hebben vandaag meegenomen André Hazes met een uh, heel gevoelig kerstliedje. de tafel voor ons twee gedekt Ja, ik wil het zo gezellig maken Steek een kaars aan want ik ben niet meer alleen Nee, ik had dit echt niet durven dromen Toen ik vroeg Kom jij met Gerst bij mij Maar je zei dat jij heel graag wil komen. Nu ben je straks hier bij me. Een avond hier met jou. Ik sta voor. See you to En ik steek ons de kaas aan. Maar uh, het heeft deze man toch een mooie muziek voor ons achtergelaten. Hè? Luus, had jij nog wat leuks te vertellen? Nou, jawel. Want het, we gaan natuurlijk naar de kerst. Hè? En uh, in deze moeilijke pandemieomstandigheden... bezorgt niet alleen het kabinet uh, een uh, hoofdpijndossier. Uh, paracetamol kan in voorkomende gevallen verlichting geven. Maar de samenleving is ook naastig op zoek... Na alternatieven uh, en uh, men vindt daarvoor massaal kerstverlichting. En niet alleen verlichting natuurlijk, het grote aanbod aan kerstartikelen geeft bij vele warme gevoelens en men is uh, kennelijk ongerust dat wat kerstartikelen betreft schaarste gaat ontstaan, net zoals toiletpapier toen de tijd. Er is dan ook uh, online massaal een run ontstaan op alles wat schittert. Het is wel weer eens wat anders dan inderdaad toiletpapier. Tal van winkels en webwinkels beleven deze piekervaring. De traditionele piek in de boom wordt overigens steeds meer vervangen door uh, andere topversieringen. Zoals bijvoorbeeld de kerstster. Er natuurlijk bestellen kerstliefhebbers uit uh, veiligheidsoverwegingen hun versieringen het liefst online... Om de lokale winkeliers te steunen wordt opgeroepen... dit dan zoveel mogelijk bij de lokale ondernemer te doen via internet. En bij sommige winkels zag ik in augustus al kerstartikelen... en de vele tuincentra hadden hun kerstshow in oktober al ingericht. Tuincentra starten vaak al in oktober. En waar die ballendrift vandaan komt, ik heb er daar ballen verstand van... Jij, uh, Jan? Nee, helemaal niet. Jij, uh, ja, ik ben niet zo thuis uh, met ballen. Oké, okay, okay. niet? Nee. Nee, oh. nee. Nou goed, maar er worden momenteel massa's van die kerstballen verkocht. Thuiswerken is voor velen een must. En voor wie op zoek is naar romantiek... er blijft nu echt niet veel anders over... dan de kerstboom te versieren. Maar ook daarbij bestaat een grote kans een engeltje te ontmoeten. En dan dus vrede op aarde en namens... Uh, Zet fijne dagen alvast. Nou, ik, ik een beetje herkenbaar, want wij moesten gisteren voor thuis nog zo'n verlengsnoertje hebben met zo'n stopcontact. En als je nagaat dat op Zandvoort net als te krijgen was en dat we een paar filiaal hebben moeten bellen van een andere grote keten hier in de buurt en dat we één winkel hebben getroffen waar we nog konden krijgen. Dus moest je heel naar heen steden of uh, moet je naartoe rijden dan om, om zoiets op te halen. Dus, echt ja, waar, Zo ja, erg? Zo erg is het, ja. Ja, ja. Is echt. Dus ik, ik neem aan dat veel mensen gewoon, ja, kijk om je heen, want heel veel verlichting zie je overal. Ja. Dat ja, is altijd leuk. Ja, en uh, voor verlichting heb je natuurlijk een stopcontact nodig. Dus dat en zal de reden zijn. En verlengsnoertjes. En ja, ja. En dat heb ja. ik gisteren gemerkt. Dus, maar goed, uh, we hebben hem in ieder geval in huis voor volgend jaar. Als en? u nog een verlengsnoertje nodig hebt... Ja. Ga maar vast zoeken, want... Ja, okay. Anders zit je zonder lichtjes in de ja, boom. Ja, toch wel goede tips, hè? Jawel. Wij zijn daar goed in, Jan. Het is Ik weet niet wat er vandaag gebeurt.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 jamais sur mon cœur geleden Parole, parole. Gezellig, hè? Heel gezellig. Heel gezellig. Ik vond hem leuk. We gaan een uh, artiest van de dag doen en uh, die ga jij uh, even als, uh, uh, introduceren... voor we het nummertje van hem gaan draaien. Ja, de, hij is vandaag jarig. Hij uh, viert uh, vandaag zijn verjaardag. Zijn uh, naam is Johannes Bouwers... En uh, dat is zijn uh, geboortenaam en uh, zijn artiestennaam is Hans Bouwens. En hij werd geboren als enig kind van. Uh... Nee, zijn artiestenaam is natuurlijk George Baker. Uh, ja, ja. Ja, maar ja, ik denk, laat maar even gaan. Uh, ja, denk van, laat maar ja, laat maar gaan, laat ja. maar kletsen. Ja, want ja, ze kletsen toch al de oren van je hoofd. Nee, hij werd dus uh, geboren als Hans Bouwer en zijn artiestenaam is George Baker. Hij werd geboren als enig kind van een uh, Nederlandse moeder en een Italiaanse vader... die als soldaat deel uitmaakte van het Duitse leger... dat, in Nederland, dat uh, Nederland bezet hield. Zijn vader sneuvelde aan het eind van de oorlog... en Hans werd door zijn grootouders in de Zaanstreek opgevoed. Hij ging al vroeg uh, werken en in uh, 1967... solliciteerde hij als zanger bij de Zaanse band Soul Invention. Hij werd aangenomen... En een jaar later werd de naam van de band gewijzigd in George Baker's Selection. En uh, een van zijn bekendste nummers is uh, Little Green Bag en Paloma Blanca in 1975. En Paloma Blanca is uh, te horen in de Europese versie van de film The Executioner's Song. En voor de Volendamse band BZN schreef hij singles Sweet Silver Annie, Rolling Around the Band en Love Me Like a Lion. En welke gaan wij draaien? Van nou, we hebben hier we hebben meegenomen Santa Lucia. Dat is ook een uh, heel lekker nummer van hem. Want uh, Little Green Back is natuurlijk al heel vaak gedraaid. Dat was een van zijn grootste hits. En is ook uh, in die film gebruikt zoals je reeds zei. Maar uh, ook dit nummer is mooi. Hier is George Baker met Santa Lucia. Hopen. Ja, Lucia laat altijd even op zich wachten, dat weet ik. Goed allemaal, goed. <laughs> Die dat die standaard Selection. En tegenover mij een lust die helemaal in paniek is. Want die kwam erachter dat de camera werkte. En ze weet niet waar ze overal is uitgezonden. Maar ze hebben bewegingen gemaakt. Waarbij mensen kunnen denken. Oh, oh wat een gekke huis daar in de studio. <laughs> Wel gezellig hoor. Ja toch. Jawel. We doen het voor een goede doel. Ja, doen we, doen we, welk goede doel? Nou ja, we ja, we ja, noem eens wat. <laughs> uh, dat zullen we weet. naar het volgende nummer het weer gaan doen? Nou ik heb iets, uh, oh, iets over uh, de... ZFM Rainbow. Oh ja, ook oh, heel belangrijk. Heel ja, belangrijk. Op uh, zondag 20 december van 1 tot 6... is op ZFM de top 51 van Rainbow Radio Zandvoort te beluisteren. En jij kunt nu stemmen op je favoriete liedjes. In de top 51 staan allemaal nummers... die op de een of andere manier een link hebben... met de LHBTI plus regenboog community. Ben jij een luisteraar of een vriend van, de, van LHBTI... aan Zee, Pride at the Beach, Pride Amsterdam... of vind je het gewoon hartstikke leuk om mee te stemmen... geef dan jouw favoriete top 10 nummers voor 17 september door... via een link die je kan vinden op uh, ZFM Radio. Daar nou, staat een uh, link, daar kan je op klikken en dan ga je daarheen... en dan kan je je uh, stem uh, doorgeven... En de volledige playlist zal vanaf 17 december op deze beginnen te vinden zijn. En de, de 51 uh, verwijst trouwens naar de 51ste verjaardag van de Stonewall-rellen. Maar doen we toch wel leuke dingen zo, hè, bij CFM? Ja, toch? Ja, dat denk ik wel. Ja, dat wel. vind ik wel. Ja. Heel gekleurd ook. En dan ook een heleboel vrijwilligers, waar we nog steeds altijd wel een, een paar nieuwe van kunnen gebruiken. Ja. ja. ja. We zoeken nog steeds, we zoeken uh, nog steeds uh, mensen enthousiaste voor. vrijwilligers op alle vlakken. Dus uh, voelt u zich geroepen? Ja. Uh, maak ja. het even kenbaar. Ja, precies. Oké, okay. we gaan nu uh, down naar Jordan. Gaan we down? Is, we are going down, Jordan. De grote hit was dat uh, heel lang geleden. Uh, Luus? Ja, ik wil eigenlijk even een vooruitblik geven op de persconferentie van uh, vanavond. Uh, ja, het ziet er niet goed uit. Nu het aantal corona, coronabesmettingen over de derde dag op rij een forse stijging laat zien, lijkt het er niet op dat het kabinet uh, dinsdag grote versoepelingen gaat uh, aankondigen. Sinds de laatste persconferentie, uh, waarop premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge hoopvol over een dalende trend spraken en versoepelingen met de kerst in het vooruitzicht stelden, stagneerde de daling. En misschien dat de groepsgrootte een beetje verruimd gaat worden, maar meer zit er uh, waarschijnlijk niet in. Al dus, en uh, in ingewijden. De hoop was eigenlijk dat er uh, rond 10 december richting de ruim. 3.000 besmettingen zou zitten en niet bijna 6.000 besmettingen. Dat zei de premier vrijdag. De teller bij het RIVM tikte maandag de 7.134 positieve testen aan. Leden van het kabinet en RIVM-baas Jaap van Dissel... kwamen zondag in het kathuis bij elkaar om de laatste stand van zaken door te nemen. In de afgelopen weken temperde Rutte de verwachtingen meermaals en de conclusie van het overleg in de ambtswoning van de premier... was dan ook dat de cijfers versoepelingen niet, laten, niet toelaten. Dus de kerst het, het, voor de horeca wordt een drama. Uh, en eigenlijk wil ik de Zandvoortse horeca oproepen... om een, uh, een, uh, een, een, een mail te sturen naar, uh, naar mij... zodat we en met hun... Uh, Ideeën voor uh, wat ze kunnen doen voor de lokale bevolking. En de lokale bevolking uh, die de kans geven om bij hun hun kerstdiner te bestellen. Die ze dan daar maar thuis moeten, ja, ja. moeten gaan uh, gezellig gaan maken. We moeten wat bedenken om het hoog of uh, ja, te worden. Ja, en natuurlijk. ik heb al uh, een uh, horeca-ondernemer. Uh, daar heb ik al contact mee gehad. En die zegt van: We zijn bezig met verschillende horeca-ondernemers. Om te kijken wat we kunnen gaan doen. Zodat we wel allemaal verschillende uh, menu's hebben. Dat, we, dat, we, dat ze niet allemaal hetzelfde menu hebben. Ik zou zeggen, uh, horeca als jullie me horen. Jullie hebben een leuke idee voor de kerst. Geef het door. En stuur een, uh, een mail naar l.vanbruggenzfm.nl apenstaartjeoutlook.com En uh, laat daar even zien wat je, wat je wil gaan doen met de kerst voor de kerst. Lokale bevolking. En zodat de lokale bevolking jullie kunnen steunen in deze toch een moeilijke tijd. Ja, want wij dus zeer wem. We staan helemaal achter jullie. En uh, we leven heel erg met jullie mee. En we willen proberen op alle mogelijke manieren het leed een beetje te verlichten. Ja, precies. Ja, die man heeft zulke mooie nummers gemaakt. Leuk, hè? Ja. En uh, zo het heeft hij heel veel uh, harde nummers... en uh, lawaai nummers. En dit had zo'n lekker rustig nummertje. Toen. Maar toen was hij nog zo klein. Toen was het een mooie ja, mannetje. Ja, was een, klein, was een klein, uh, kleine Mikey was het toen. Ja, was een klein mooi mannetje. Ja, ja het uh, ja, we weer doen, hè? Ja, ik ga maar even kijken. Erg oh, ja. belangrijk. Ik heb een uur lopen zoeken naar een beetje weer... wat ik denk van, nou, dat is leuk... maar dat komt allemaal op hetzelfde neer. Meen je dat? Ja, het wordt helemaal niks. Het wordt vandaag wel geleidelijk bewolkt, maar het blijft dan wel droog in Zandvoort. Vannacht koelt het af tot 1 graad en is de wind zwak. Windkracht 2 ongeveer. Morgenochtend begint dus de dag zonnig en is de temperatuur ook nog maar 1 graad. Dus het is echt wel koud, hoor. De komende dagen is het bewolkt en zo goed als droog in Zandvoort. Overdag wordt het ongeveer 4 graden en s'nachts blijft de temperatuur rond 2 graden. De wind waait uit het zuiden en is matig. Windkracht 3. En vanaf zondag neemt de kans op neerslag toe en stijgt de temperatuur naar 8 graden overdag en 7 graden s'nachts. Dus ja, dat zo, tot zover het weer. Uh, ja, ja. volgens Weerplaza. Weerplaza, oké. Ja, hier weer de toekomst. Ja, precies. Nou, dan gaan we weer een, uh, een kerstnummertje draaien. Hey? Ja, laten we dat maar doen. Ray Connor. True love sent to me apart Ik kon even met zijn zingers een kerstnummer en uh, het voornemen van Luus en mij is in onze uitzending van 22 december twee uur lang gewoon gezellige kerstmuziek te gaan draaien. Toch Luus, dat waren ja, we dat van plan? dat is de bedoeling en uh, de be dan is onze vraag aan uh, de luisteraar of zij verzoekjes uh, willen in, uh, insturen met een, uh, een leuke boodschap voor degene... En, en, uh, ja, dan nou hebben ze een bepaald nummer dan wel een beetje tijdig. Want we de, de, de muziek allemaal leuk bij elkaar kunnen zoeken. Altijd belangrijk natuurlijk. We draaien sowieso orkestmuziek, maar heb je een bepaalde voorkeur... of je bijvoorbeeld een bepaald nummer horen. Laat het nog wel even tijdig weten. En dan kunnen we een, een playlist gaan samenstellen. Ja, en ook dat uh, kan naar de e-mail. Ik heb het op Facebook ook gezet. Daar kunnen ze ook onder reageren. Uh, je kan het ook sturen naar l.vanbruggenzfm.nl Apenstaartje Outlook.com En nu, nu ben ik hopen dat jouw mailbox helemaal over gaat lopen. Dus. Ja, ik vind nee. het superleuk. Gezellig. I'm following, I'm following. Uh, het mooie stemgeluid van Roy Bezon. Lang geleden, maar wat was toch een goede zanger. Nou, Lucy staat er weer in de keuken ja, met de je... op en de pollepel in de hand. En, en uh, de pot en de pannen. En de pot en de pannen. En we gaan weer lekker uh, ruiken, want hier is nu gewoon, met haar recept. Ja. Je wordt ook, hier Paulie, van uh, van je stoel, zo oh, lekker sorry, ziet allemaal. het eruit. Oh, oh, oh. Het heet uh, Biet Wellington en het is voor zes personen. Dus je kan het ook voor de kerstavond gebruiken. Uh, wat heb je nodig? Je hebt vier bieten nodig. Gekookte en van dezelfde grootte, dat wel. Twee plakken bladerdeeg uit de koeling. 400 gram spinazie. 100 gram broodkruim. 50 gram walnoten. 500 gram champignons. Vijf shallotten. Drie tenen knoflook. 1 ei. Groene kruiden. En een scheut rode port. En natuurlijk peper en zout. De bereidingswijze. Maak de charlotte en knoflook schoon en klein. Hak de paddenstoelen fijn. Rooster de walnootjes. En hak ze ook fijn. Sling de spinazie en knijp al het vocht eruit. Fruit de charlotte en de knoflook. En verdeel in twee porties. Doe bij de ene helft de champignons. En bak tot al het vocht is verdwenen. Doe er een scheut port bij. En laat inkoken. Breng op smaak met peper zout en kruiden doe de andere helft met het meeste van het broodkruim door de spinazie B doe daar ook de walnootjes bij breng op smaak met peper en zout spreid in vel bladerdeeg uit op een bakplaat en beleg in een rechthoek met de rest van het broodkruim en dan het spinaziemengsel leg hierop de bieten tegen elkaar aan Plak dan het uh, champignonmengsel tussen en op de bieten. Bedek de bieten met het tweede vel bladerdeeg. Druk goed aan. Maak de randen dicht met een vorm of met een vork. Zij, uh, druk je het er gewoon zo in. En snijd over overtollig deeg weg. Smeer in met losgeklopt ei. En maak oppervlakkige schuine snedes in de Wellington. En bak dat 60 minuten op 190 graden in de oven. Eet smakelijk. Nou, een leuk recept. Alleen, ja, ik denk, wat blijft nou het vlees? Maar dit is biet Wellington in plaats van bief Wellington. Ja, dat klopt. Ja. Dat heb jij weer goed gezien. Ja, ik denk, van, waar, waar is er vlees aan gebleven? Maar het ja. Maar het, het, het, nee, het klinkt is, leuk. Uh, het ziet er goed uit hier op de foto's. En ik hoop dat er Ja, er is het, uh, zelfs een filmpje van. En, en dat dan. allemaal is te zien op smulweb.nl. Dankjewel, Luus. Alsjeblieft.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 Kerstmis beste mensen, het hangt al weken in de lucht. Plaatjes van gebraaide haasjes in de winkel eten laasjes, ziet een druip op kaarsje morst. Op een vette leverworst stille nacht had je gedacht, stille nacht, het is niet zo fraai Maakt een vreselijk lawaai, jingle, jingle, jingle, bel, daar een oorlog, of daar een rel.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 Is ze bijna psychopaat? Jingle jingle, dingle, bell, daar een oorlog, daar een rel. Jingle jingle, jingle, bell, Het is met stille nacht wel Doet de kerstboom even, want er de kruis houdt op, slaat zijn duim plat met zijn hamer en trafelt daar door de kamer. En zijn tekst hierbij gekozen, doet de kerstengeltjes blozen. Stille nacht had je gedacht, staat hij eindelijk naar zijn zin? Klim de kat er even in. Jingle jingle jingle bel. daar een oorlog daar. Een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 Elvis Presley, even aan. Jingle, jingle, jingle, bel. Die... Ja, met uh, deze ton, Hans... Uh zijn we weer het eind gekomen van deze twee uurtjes lunchroom op deze dinsdag. Wat jammer nou weer. Ja, tijd gaat snel eens. gezellig is Luus. Ja, het is altijd zo hè. Altijd. Ja. Nou, vanaf deze kant willen we alleen zeggen... wij hopen dat het uh, weer een uh, twee leuke uurtjes geweest zijn. Wij hebben in ieder geval ons best gedaan vanaf deze kant. Echt. En uh, nou, denk aan de oproep voor de verzoekjes voor de kerst op 22 december. We willen daar uh, twee uurtjes uh, voor uh, gaan vrijmaken met alleen maar kerstmuziek. Dus wat Luce en mij betreft, eigenlijk tot de volgende week nog. En uh, nog een uh, hele fijne dag. Ja, ben blijft gezond. Tot volgende dinsdag. Ik wil je bedanken, de waarheid